Een hoorspel in 16 delen geschreven door Annemarie Selinko. Bewerking Jan Appon. Regie Hero Muller. Deel 8 Ontmoeting met Beethoven Hoewel ik het niet gedacht had... waren wij erg gelukkig... in ons grote paleis in Hannover. En Hannover was gelukkig met ons... al was het dan bezet gebied. Jean-Baptiste begon zijn regering... met de invoering van de rechten van de mens. De lijfstraf werd afgeschaft... de ghetto's opgeheven... En de Joden mogen het beroep kiezen waar ze zin in hebben. De Levi's in Marseille zijn in de tijd niet te vergeefs de oorlog ingetrokken. Jean-Baptiste heeft de tolgrenzen opgeheven. En Hannover drijft handel met het hele Duitse achterland. De burgers komen tot welstand. Zodoende kan Jean-Baptiste grote sommen geld naar de Universiteit van Göttingen sturen. Jean-Baptiste is erg trots op zijn universiteit. En hij is tevreden. Als hij over zijn akte gebogen zit. Ons leidmotief is... Als hij ons maar met rust laat. Maar... Mama? Mama? Vanmiddag komt Monsieur Beethoven bij ons dineren. Ik weet het, Oscar. Papa zegt dat hij een van de grootste mensen is die hij kent. Is hij groter dan een grenadier van de lijfwacht? Nou, papa bedoelt niet lichamelijk groot, maar geestelijk. Is hij groter dan papa? Oh, dat weet ik niet, Oscar. Groter dan de tegel. Is groter dan de keizerkind Hij is doof, zeggen ze Misschien kan hij zijn eigen muziek niet eens horen Misschien niet, maar wij kunnen het wel En dat is een groot voorrecht, Oscar Ik hield mijn hand voor mijn mond Omdat mijn lippen zo trilden Het gezicht van Jean-Baptiste was als versteend zijn rechterhand lag op de armleuning en hij hield haar zo vast omkneld dat de aderen opzwollen. Deze muziek heeft niets met de Marseillaise te maken, maar zo moet het hebben geklonken toen ze voor de rechten van de mensen de oorlog introkken. Als een gebed en een jubel tegelijk. Toen kwam er een koerier met een brief. Jean-Baptiste kromp ineen toen de adjudant zijn arm aanraakte. Maar hij verbrak het zegel en las. Toen schreef hij iets op een papier en gaf het de adjudant. Toen hij vertrokken was, luisterde hij weer aandachtig. Maar anders. Zijn luisteren was niet meer naar de muziek, maar naar een stem van binnen. Ik weet niet wat die stem hem zei. Ze werd door Beethovens muziek begeleid. Jean-Baptiste glimlachte bitter. Dank u, dank u Beethoven. Van ganse harte dank. Herinnert u zich nog, generaal? Hoe u mij op een avond in de ambassade in Wenen de Marseillais hebt voorgespeeld. <gacht> Met één vinger op de piano, meer kan ik niet. Toen heb ik uw volkslied voor de eerste maal gehoord. Het volkslied van een vrij volk. Ik heb vaak aan die avond gedacht toen ik deze symfonie schreef. Daarom wil ik ze aan u opdragen. Aan een jonge generaal van het Franse volk. Ik ben geen jonge generaal meer, Beethoven. Ik ben geen jonge generaal meer. Toen kwam er een ander en droeg de boodschap van uw volk over alle grenzen. En daarom dacht ik dat ik hem de symfonie moest opdragen. Wat denkt u, generaal Bernadotte? Met één vinger heeft u mij het volkslied voorgespeeld, Bernadotte. En dat heeft u ervan gemaakt, Beethoven. Maar aan hem zal ik de nieuwe symfonie ook niet opdragen. Aan hem helemaal niet. Ik zal hem eenvoudig Eroica noemen. Ter herinnering aan een hoop die niet vervuld werd. Sue Beethoven, ik dank u voor uw concert. Ik wil de afscheid van u nemen en van u allen, dames en heren. Ik ruk morgen vroeg met mijn troepen op naar het front. Bevel van de keizer. Goede dames en heren. Jij gaat morgen met ons kaart terug naar Parijs, DCG. Vergeet niet me vaak te schrijven. Ministerie van het zal... ministerie van oorlog zal mijn brieven doorzenden. Ik weet het, Jean Baptiste. Komt daar nooit een eind aan. Moet dat steeds zo doorgaan? Geef Oscar een kus. Van me. Jean Baptiste, ik vroeg je, of dit steeds zo door moet gaan? De vel van de keizer. Beieren veroveren en bezetten. Je bent met de maarschouw van Frankrijk getrouwd, Desiree. Het kan geen verrassing voor je beieren. zijn. Beieren. En als je beieren veroverd hebt? Van beieren zullen we naar Oostenrijk marcheren. En dan? Er zijn nog geen grenzen meer te verdedigen. Frankrijk heeft geen grenzen meer. Frankrijk is Europa. En Frankrijk's Maarschalken marcheren, bevel van de keizer. Als ik me voorstel hoe vaak men je in de tijd verzocht heeft de macht over te nemen... Désiré. Als... ik vis geen kroon uit de goot op. Ik vis nooit in de goot. Vergeet dat niet. Vergeet dat nooit, Désiré. Zomer 1807 Bijna twee jaar is Jean-Baptiste nu alweer weg De moniteur meldde de ene overwinning na de andere Jena, Wormen, Eilouw En tenslotte dat de keizer in Tilsit vrede had gesloten Geheel onverwacht kwam Napoleon naar Parijs terug En even onverwacht reden zijn lakei in de groene uniformen van huis tot huis Om ons voor het grote overwinningsfeest in de Tuilerie uit te nodigen Intussen is Jean-Baptiste door de keizer benoemd tot vorst van Ponte Corvo. Ik weet niet waar Ponte Corvo ligt, maar het moet ergens in Italië zijn. Ik ben alleen maar bang dat we er weer naartoe moeten om te regeren. Zo reed ik dus avonds in mijn nieuwe waardigheid naar de Tuilerie. Het feest verliep heel anders dan ik verwacht had. We verzamelden ons in de grote balzaal. De vleugeldeuren gingen open... De Marseillaise klonk, wij bogen en de keizer en de keizerin verschenen. Langzaam deden Napoleon en Josephine de ronde. Richten tot enkele gasten het woord en maakten anderen ongelukkig omdat zij niet werden aangesproken. Ach, de heren uit Holland. Ik hoor dat boze tongen bij u beweren dat mijn officieren slechts hun troepen naar de voorstelling linie sturen en zichzelf achter de frontlijn ophouden. Wel, zegt men dat ik bij u in Holland... Meneer, ik denk dat ons dappere leger een uniek bewijs van de van Snofsier heeft gegeven. Zelfs de allerhoogsten zijn niet bang voor gevaar. Ik heb in niet bericht gekregen dat een van de maarschalken van Frankrijk gewond is. Het betreft de vorst van Ponte Corvo. Dat is niet waar! Madame la Maréchale Bernadotte, ik had u nog niet opgemerkt. Het spijt mij, vorst, in u dit bericht te moeten geven... De vorst is bij Spandau door een rond aan de hals gewond. Ik kan u geruststellen, De vorst is aan de betere hand. Maristel, ik... Ik verzoek u het mij mogelijk te maken. Mijn man te bezoeken. De vorst is een Marienburg om zich te laten verplegen. Ik zou u de reis afraden, vorstin. De wegen zijn zeer slecht in Noord-Duitsland. Bovendien reis je door gebieden die de kort geleden slagveld waren. Geen prettig gezicht voor mooie vrouwen. Sirik, ik. ik verzoek u mij de mogelijkheid te verschaffen naar mijn man toe te gaan. Ik... Ik heb bijna twee jaar niet gezien. Daar zit u, mijn heren. Hoe Frankrijk's Maarschalken zich voor het vaderland opofferen. Bijna twee jaar. Goed. Als u het wenst voorzien, zal ik u een laissez passer verstakken. Voor hoeveel personen? Twee. Ik neem alleen Marie mee. Pardon, voorzien? Wie? Marie. Onze trouwe Marie uit Marseille, uw majesteit. Herinnert zich. Ach, natuurlijk, Marie. Marie met de marsepeintijden. Hm. Uh, laissez passer voor de vorstin en een begeleidend persoon. Uh, Overste Moulin. U gaat mee en u bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de vorstin. Wanneer vertrekt u? Mooi genoeg, zie je. Goed u de vorst hartelijk van mij. Goede reis, vorstin. Zo komt het dat ik nu dagenlang over straatwegen reis. ...die door slagvelden gaan. Langs doodgeschoten paarden... ...langs aardhopen... ...waarop vlug in elkaar geslagen kruisen staan. Het regent. Het regent onafgebroken. En allemaal hebben ze moedigd, Marie. Mijn pierre is nog thuis. Voor hoe lang? Voor zolang als ik in randplaats zelf nog betalen kan. Zolang hij zelf nog wil... De jongens zijn gek met jouw schuwelijke oorlog. Om hun moeders denken ze niet. Ik verlang naar Oscar, Marie. Voor de eerste keer zolang hij leeft zijn we gescheiden. Maar dame Letitia zal goed voor hem zorgen. Ze heeft zelf vijf zoons opgevoed. Ja. Opgevoed wel, ja, maar slecht. Het is erg, maar deze vist... Fest... Hier, hebt u mijn laissez passer van de keizer zelf? Ah, Madame la Maréchal persoonlijk. Madame Bernadotte, wat een verrassing. Hoe maak je het, Fernand? Nee, nee, nee, dient me niet aan. Ik wil mijn man verrassen. Monseigneur is al bijna hersteld. Huid op de wond je nog een beetje, dat is alles. Kom, wijs me de weg, Fernand. Zouden jullie niets anders kunnen bedenken dan deze minnezangersburgt? De ik al op Monseigneur niets reden waar hij woont? En hier hebben we tenminste plaats voor onze bureaus. Deze kant, alstublieft. Je ziet er prachtig uit, Fernand. Waar is dat allemaal voor? Wij zijn nu toch de vorst van Pontecorvo. Bekijkt u deze knopen eens, Madame. Het, water Ponte Corvo. Het wapen van Pontecorvo. Het wapen van Madame. Zorg jij, Fernand, met Marie voor een behoorlijk onderkomen voor ons. We hebben de laatste nachten heel weinig geslapen. Dat nou, het zal hem niet meevallen om hier een behoorlijk onderkomen te maken. Dit is het hoofdkwartier. Ja, ah, misschien is het voor soldaten prachtig, maar voor een dame... jij Stil, goed. jullie, stil, jullie. Zoek dat straks maar uit. En ga nu. Ik wil de vorst verrassen. Doorluchtigheid. Waar de vorst God. stond op Desirée. Dessiree. Zo, oh. Oh. oh, jammer, ding. Oh, lieveling. Doe je van echt pijn? Uh, nou, niet meer tenminste. Als je niet te hard knijpt met je arm. Oh. <laughs> lieveling, lieveling. Lieve oh, schat. Oh, is het zo beter? Ja, ja, ja zo is het hier. Oh, deze. Oscar was ziek, Jean-Baptiste. Mm -hmm. En jij hebt ons alleen gelaten. Jij was gewond en ver weg. Vrouwtje, vrouwtje, vrouwtje toch. Zeg, hoe, hoe ben jij hier gekomen? Ik heb een vrijgeleider gevraagd aan de keizer. Ach, oh, ik moest toch weten hoe je het maakte. Hm. Wat doe je daar allemaal met die dikke boeken, Jean-Baptiste? <laughs> ik studeer. ...rechtswetenschappen, aardrijkskunde geschiedenis. Een ongeletterd sergeant moet heel wat weten... ...als hij Noord-Duitsland en de Hanse-steden wil besturen. En dat, is dat niet een kaart van Zweden? Ja, ja, ja, Zweden. Ik wil wat meer van dat land weten. Ik uh, heb hier Zweedse officieren gehad. Hoe kwamen die dan hier? Mm -hmm. Hun koning Gustaf, uh, de vierde geloof ik... ...had een Zweedse dragonderregiment tegen ons in het veld gestuurd... Het werd verslagen en ik nam een aantal officieren gevangen. En daar ik me om een bepaalde reden voor Zweden interesseer... had ik nu dus eindelijk gelegenheid met Zweden kennis te maken. En ik nodigde ze dus uit. Het mij te dieneren. En wat vertelde ze hier? Nou, ze... Zeg je zeg je de kan? Kan? Neem me niet. Neem me niet klaar, ik wil zijn rug. Marie hmm? vraagt waar de vorst in moet slapen. Ze wil de reistas uitpakken. In deze wandluizenburg kan mijn de... Désiré niet slapen. Wat het luizen? Geen engel. Ach, licht niet, Keel. Ik heb ze zelf gezien. Dat zul je wel waarmaken. Laat zien die wandluizen. Laat ja, ze Als die twee ja. ruzie maken, dan voel ik me weer helemaal klaar. In het depot <laughs> zijn bedden te kusten de keur, Forste bedden met baldakijn. En toch is het een wandluizenburg. Oh. Oh. De bedden in het depot zijn allemaal vochtig. Uh, Fernand, laat in de omgeving meubelen voor de vorst en Behoorlijke meubelen, alsjeblieft. En zorg er binnen ...en een uur voor de vorstin een salon en een slaapkamer is ingericht, dat ja? Tot de houders, monsieur. In gerukt, Max. Oh, en nog, nog, nog, ga jij mee en laat mij die wantluizen zien, hè? <laughs> ik ja, jij laat mij die wantluizen zien. Oh, die Marie, ze zou geen vrouw zijn als ze niet het laatste woord had, hè? Oh, weet je nog hoe we hoopten... ...dat ze het goed met elkaar zouden kunnen vinden? Ja, maar die hoop hebben we nu wel opgegeven. Maar je wilde me vertellen van de Zweden. Huh? Ach, ja, ja. Nou, die, die Zweedse dat waren de heren uh, Murner... Ah, wacht, ik heb hun namen opgeschreven. Ik moet ze hier ergens hebben. Maar oh, die dame doen er niet toe. gaat ja, het? Ja, die doen er wel toe, want ik wil ze wel graag onthouden. Uh, eens even kijken. Ja, hier heb ik ze al. Uh, Murner, Vlag, de Lagrange, Baron Leionjan en Friedendorf. Oh, dat kan geen mens uitspreken. <laughs> de officieren vertelden me dat hun krankzinnige koning... tegen de wil van het volk met oorlog begonnen is. Hij rekende daarbij op de tsaar. Maar die heeft nou een bondgenootschap met Napoleon gesloten. Mag ik zo lang op je bed gaan liggen? Ik ben zo moe. Ach, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik heb de laatste dagen bijna niet gezien. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Desiree, ik heb met de Zweedse officieren gesproken... en ze duidelijk gemaakt dat ze zich nooit staande kunnen houden tegen het Franse leger. Maar, uh, zal ik je naar je kamer dragen, naar je bed? Ja, maar ik, ik wil hier slapen. Toen heb ik die Zweden weer vrijgelaten en naar hun land teruggestuurd... Ik denk dat ze nu op het ministerie zullen praten over de afstand van de koning. En dan komt zijn oom aan de regering. Karel. Maar helaas is deze oom kinderloos en tamelijk seniel. Zeg eens, deze... zal ik je schoen even uittrekken? Oh, heel graag, Arme Arme Murner. Kinderloze seniel. Nee, nee, niet Murner, maar de oom van de koning. Zo. Ik blijf vanachter hier wel aan tafel zitten. Ik heb toch nog te werken. Maar als ik me nou heel te smal maak... dan kun je er misschien toch nog wel naast? Ja. Ja, misschien. Ik ken een man in Zweden... die persoon heet. Hmm. Je moet me dichter tegen je aandrukken, Jean-Baptiste. Dan, dan voel ik dat ik werkelijk bij je ben. Anders... anders denk ik dat het maar een droom is. Pas in de herfst... ...ging ik naar Parijs terug. Jean-Baptiste en zijn officieren gingen naar Hamburg. Daar begon zijn bestuur over de Hansensteden. Op mijn terugreis had ik mooi weer. Een vermoeide herfstzon scheen in ons rijtuig... scheen op straatwegen en velden... ...waar dit jaar niet geoogst werd. Wij zagen geen paardenkadavers meer... ...en slechts enkele graven. Men kon vergeten dat men over voormalige slagvelden reed. Men kon vergeten dat hier duizenden begraven lagen... Ik vergat niet. Parijs, 16 december 1809. Het was verschrikkelijk. Voor het eerst sinds lange tijd had Jean-Baptiste een uitnodiging... om in de Tuilerieën te verschijnen. Ze waren er allemaal. Ik bedoel, de hele keizerlijke familie en alle Maarschalken en weet ik wie meer. En in hun tegenwoordigheid liet hij zich van Josephine scheiden. Het was de pijnlijkste scène die ik ooit had meegemaakt. Eerst las Napoleon een oorkonde voor zo vlug dat je hem nauwelijks kon volgen en daarna Josephine. Maar plotseling barstte ze in tranen uit en gaf het blad aan Regnaud. Regnaud moest het voor haar verder lezen, het was een verschrikkelijk gezicht. Binnen het uur waren we allemaal weer thuis. Ik was zo beroerd van die hele geschiedenis dat ik vroeg naar bed ging. Daarom schrok ik ontzettend toen Marie plotseling aan mijn bed stond. Desiree, Desiree. Koningin Hortense verzoekt ontvangen te worden. Wat is er, Marie? Koningin Hortense verzoekt ontvangen te worden. Nu? Hoe laat is het? Twee uur. Ja, heb je haar niet gezegd dat ik haar niet ontvangen kan? Ja, natuurlijk. Maar, maar ze laat ik... zich niet wegsturen. Maak een kop chocola voor haar klaar. En, en, en zeg, Marie, dat ik me niet goed genoeg voel om haar te ontvangen. De chocola heeft ze al. Maar je staat me op om haar te ontvangen. Het mens zit te huilen om stenen te vermurden. Geef hem een pijnwaarder maar, Marie. Marie, Sten, hoe uh, maakt u het? Voorstin, moeder stuurt me. Ze vraagt u medelijden te hebben en onmiddellijk bij haar te komen. Ja, maar ik kan uw moeder toch niet helpen, madame? Dat heb ik moeder ook gezegd, maar ze staat erop dat ik het u vraag. Maar waarom juist mij? Dat weet ik ook niet. Ze wil niemand zien, alleen u. Dan zal ik maar meegaan. Drinkt u uw chocolade terwijl ik me gereed maak. Mama, ik breng hier de vorstin van Ponte Corvo. Majesteit. Majesteit. Uwe majesteit moet ophouden met huilen. Hoort u mij, majesteit? U moet ophouden met huilen. Ik heb... Geprobeerd te pakken. Uw majesteit moet voor alles slapen. Wat dooft u toch al die kaarsen, madame? Ik laat u er één branden. En nu gaat uw majesteit hier rustig liggen en probeert te slapen. U moet vannacht bij me blijven, Desiree. U weet immers het beste hoeveel hij van me houdt. Zoals van geen ander, nietwaar? Alleen van mij. Alleen van mij. Ja, ja, ja, ja, Alleen van u, madame. Al het andere vergat hij toen hij u leerde kennen. Mij bijvoorbeeld. U weet toch nog wel. U hebt een glas champagne naar me toe gegooid. De vlekken gingen dan niet meer uit. Ik heb u in tijd erg ongelukkig gemaakt, kleine Desiree. Madame... Je zult je man en zoon thuis voelen. Je hebt man en zoon toch altijd als je echt thuis beschouwt? Hortans blijft in het wielerie. Hortans hoopt nog steeds dat Bonaparte een van haar zoons tot opvolger zal benoemen. Och, het kind heeft zo weinig gehad van het leven. Een man die ze haat, een stiefvader waarvan. Mama! Ze... Dat zult u laten! Ik wil het niet horen! Hortans, ga weg! Desiree. Ik wil het niet horen! Ik wil het niet horen! Oh, help lieve God! Ze wil me slaan, Desiree. Ga dansen! Sta onmiddellijk op! En kalmeer. Mijn moeder moet nu rusten. En u ook. Wanneer begeeft uw majesteit zich naar zon? Voor een apart wens dat ik morgenochtend vertrek. Heeft dokter Corvis geen slaapmiddel voor haar majesteit achtergelaten? Ja. Maar mama wil niets innemen. Ze is bang dat men dat vergiftigen. Nou, geeft u mij het flesje maar. En een glas water. Hier. Hier is het flesje. Hoeveel pillen? Twee. Hier is water. Hij heeft altijd geweten dat ik geen kinderen kon krijgen. Ik heb het dan gezegd. Die knoeien van een dokter. Wacht maar, wacht maar. zo. Neemt u het nou maar eens in, majesteit. Dank je, mijn kind. En gaat u nu ook maar slapen, madame? Goedenacht, madame. Goedenacht, madame. Ligt u zo goed, majesteit? Ja, ja. Ik zal hem deken over u heen leggen. Zo is het al beter. Niet waar? Ja, ja. Verlaat hem niet, Desiree. Eh, Wie, majesteit. Bonaparte. Als hij de macht verliest. En waarom zou hij niet? Alle mannen die ik gehad heb, hebben de macht verloren. Ziet u, als hij de macht verliest. Oh, blijf bij hem, ik ben bang. Ik ga in de kamer hiernaast. Ik blijf bij u, tot u uitgeslapen bent. En ik ga dan met u mee, naar mijn maison. Het is nu stil in het paleis. Ik doe mijn schoenen uit. En ga hier in die voettuig ook maar een beetje slapen. Oh, die Bonaparte, die Bonaparte. Wie is daar? Ik ben het maar hier. Wie is ik? De vorstin van Ponte Corvo. Verdomme, majesteit. Ik kan niet opstaan. Mijn been slaapt. Ik... ik... kan mijn schoenen niet vinden. Wat doet u hier eigenlijk op dit uur? Dat vraag ik me ook af. Hare majesteit wilde me zien. Ik wil me graag terugtrekken als ik uw majesteit erg... als ik maar wist hoe ik hier uitkom. Je stoort me niet, Eugenie. Ga maar weer zitten. Ik kon namelijk niet slapen. Kijk. Dat is ze. Is ze niet mooi? Ik kan die tabaksdoos-miniaturen zo moeilijk beoordelen, majesteit. Maar men zegt dat Maria Louise van Oostenrijk erg mooi is. Ik was in deze salon erg gelukkig, Eugenie. De Habsburgers zijn een van de oudste, vorste huizen van Europa. Een aardshertogin van Oostenrijk is de keizer de Franse waardig. Ik was zeer gelukkig met Eugenie. Is het noodzakelijk, majesteit? Ik... Ik Kan niet op drie fronten tegelijk oorlog voeren. In het zuiden moet ik opstand onderdrukken. Ik, ik moet de kanaalkust verdedigen. En Oostenrijk. Oostenrijk zal me nu met rust laten. Zo heeft het er hier dus uitgezien. Hm. Kan ik iets voor u doen, Vorstin? Ja. Als u uw majesteit voor een ontbijt en sterke koffie zou kunnen zorgen. <laughs> Op de hele rit naar Malmaison werd geen woord gesproken. U hebt geluisterd naar het achtste deel van Desiré, een hoorspel in zestien delen geschreven door Annemarie Silinko. Bewerking: Jan Apon. De rolverdeling was als volgt: Desiré: Barbara Hofman. Napoleon: Hans Veerman. Marie: Fee Oscar: Olaf Wijnands. Fernand: Jan Borges. Bernadotte: Hans Karsenbach. Letitia: Willy Bril. Een onderwijzer Hans Lindertse. Beethoven Willy Ruis. Hortense, Janine Veren. Technische Realisatie Beer Gertenbach en Léon Dubois. Regie Hero Muller.